Ik zou nu ook in het kort vertellen waar de preek over ging in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat heel veel mensen met daden van aanbidding komen. Maar wanneer deze daden van aanbidding niet berusten op de juiste overtuiging in de zin dat een persoon zich schuldig maakt aan veel godendom, dat een persoon een andere naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt wanneer dit het geval is dan kan hij met bergen aan daden komen het zal niets waard zijn niets waard zijn op de dag des oorlogs en daarom is het belangrijk dat de moslim zijn overtuiging zijn credo leert kennen de islam is een geloof dat natuurlijk het uiterlijk met het innerlijk verbindt en onze profeet Mohammed vrede zijn met hem heeft ons geleerd wat namelijk de overtuiging van een moslim behelst. En hij zei, toen hij werd gevraagd door Jibril, alayhi salam, over de definitie van de iman, wat zei hij? Hij zei, Een iman is dat je gelooft in Allah, in zijn engelen, in zijn boeken, in zijn profeet, in de dag des oorlogs en in de voorbeschikking, of het goed of slecht is. ...dat is de overtuiging... ...die een moslim in zich moet hebben. En laten wij beginnen... ...met het begin. Laten wij beginnen met de zaak... ...waar alles op berust... ...namelijk het geloven... ...in Allah subhanahu wa ta'ala. Als we het hebben over het geloven... ...in Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan hebben wij het over het geloven... ...in zijn bestaan. Het geloven... ...in zijn heerschappij. Het geloven... In zijn alleen recht op aanbidding. En het geloven in zijn naam en eigenschap. En ik zei allereerst. Het geloven in zijn bestaan. En als we het hebben over het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar, daar bestaan verschillende bewijzen voor. Bewijzen die voortkomen uit de Koran. De Koran en de Sunnah staan vol van de bewijzen die duiden op het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ook. De reden, het gezonde verstand zoals ze zeggen, duidt op het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook aandacht geschonken aan het gezonde verstand. Toen hij zei, am min in am humul Zijn ze uit niets geschapen? Of hebben zij zichzelf geschapen? Als je nu bij jezelf te raden gaat, hebben wij onszelf geschapen? Dat kan niet, dat bestaat niet. Zijn wij uit een blinde toeval tot stand gekomen? Kan ook niet. Zijn we uit niets voortgekomen? Kan ook niet. En stel je voor, als je iemand treft... ...die zo hardnekkig is... ...dat hij tegen jou zegt... ...ja, ik ben uit niets geschapen. Ik ben zomaar ineens ontstaan. Dan zeg je vervolgens tegen hem... ...heb je ook de hemelen en de aarde geschapen? En die zijn qua schepping... Qua structuur veel complexer. Natuurlijk, hij kan geen antwoord geven. Maar sommige mensen, die zijn zo blind van hart. Zo blind van verstand. Dat ze niet eens de moeite nemen om na te denken over deze vers. Maar ik zou jullie een geheim verklaren. Zelfs als je het hebt over de atheïsten. Die menen niet te geloven in God. De meesten van hen zeggen dat... Uit hoogmoed en hardnekkigheid. En niet omdat zij er werkelijk in geloven. Absoluut niet. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Oftewel, zij ontkennen het. Ze hebben het verworpen. Maar hun innerlijk, van binnen, geven ze toe dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat. Ook als we het hebben over de waarneming. Al-His, wat ik in het Arabisch een-His heb genoemd. waarneming. Ook via de waarneming kun je tot de conclusie komen dat God bestaat. En om een voorbeeld te noemen. Wanneer jij, en het is ons allemaal overkomen. Wanneer jij in nood verkeert. En je hebt je handen omhoog. En je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om je te helpen. Je hebt iets nodig. O Allah geef mij dit. O Allah schenkt mij dit. O Allah behoed mij. Dan heb je toch allemaal wel meegemaakt. Dat er gehoor wordt gegeven aan jullie smeekbeden. En ieder van ons heeft het wel ervaren. Er wordt gehoor gegeven aan je smeekbeden. Dat is voldoende bewijs. voor het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook lezen wij in de Sunna van de profeet, vrede zijn met hem. dat toen de profeet op een dag aan het preken was, op een vrijdag. een man de moskee binnen kwam wandelen. En hij richtte vervolgens het woord op de profeet. en hij zei tegen hem: O boodschapper van Allah. Het bezit is vernietigd. En alle wegen zijn afgesneden. Met andere woorden. We hebben het moeilijk. We hebben het lastig. Vraag Allah. Subhanahu wa ta'ala. Om ons te hulp te schieten. Waarna de profeet zijn handen omhoog bracht. En zei. O Allah. Schiet ons te hulp. O Allah. Help ons. Tot drie keer toe zei hij dat. Enes radiyallahu anhu. Die aanwezig was. Want er waren heel veel metgezellen aanwezig. Hij zegt. Ik keek omhoog, ik keek naar de hemel en ik zweer bij Allah: er was geen wolk te bekennen, niks. Maar hij zegt, zoals de overlevering verder gaat, ineens verschenen van achter een berg, verschenen er een wolk. En die ging op een bepaald moment uiteenzetten. Die ging op een bepaald moment, die werd op een bepaald moment groter en groter. En daarna begon het te regenen. Dit is een duidelijk bewijs voor het bestaan van Allahs wa onmiddellijk gaf Allah gehoor. Aan de oproep van zijn profeet. Aan de smeekbeden van zijn profeet. Als we het hebben over het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Dient men dus te geloven in zijn bestaan. Maar dient men ook te geloven in zijn heerschappij. Dat betekent dat hij de koning is. De eigenaar van alles. Dat hij de schepper is. En dat hij de bestuurder is. Hij bestuurt alles. Hij gaat over alles subhanahu wa ta'ala. Dat is de betekenis van Rabb, Van Heer. Dat is de betekenis van heerschappij. Hij is degene die over ons gaat. Dus als we iemand zien die zich wendt tot een ander en hem vraagt om proviant, vraagt om genezing, vraagt om bezit, vraagt om kinderen, dan weten wij dat deze persoon veel godendom heeft gepleegd, shirk heeft gepleegd op het gebied van heerschappij. Want wil je geloven in Allah, dan zou je ook moeten geloven in zijn heerschappij. En je zou je volledig aan hem moeten overgeven. Het geloven in Allah houdt ook in dat je gelooft in zijn alleen recht op aanbidding. Het woord wat wij altijd uitspreken, namelijk la ilaha illallah. Maar hebben wij la ilaha illallah haar recht gegeven? Natuurlijk niet. La ilaha illallah is een gewichtig woord. Om die reden werden de profeten gehaat door hun volkeren. Om die reden heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze schepping tot stand gebracht. Om die reden zijn er boeken neergedaald. En om die reden zijn mensen uiteengegaan in moslims en niet moslims. Vanwege la ilaha illallah. En wil jij met de eer van la ilaha illallah strijken, dan zou je je moet gedragen volgens de richtlijnen van Allah subhanahu wa ta'ala. Je zou Allah subhanahu wa ta'ala moeten aanbidden op een manier die hem behaagt. Die hij lief heeft. En je zou op afstand moeten blijven van alle vormen van shirk. Allama. Als je bidt dan is het alleen voor Allah. En als je vast dan is het alleen voor Allah. En als je de bedenvaart verricht dan is het alleen voor Allah. En als je liefdadigheid uitgeeft dan is het alleen voor Allah. En als je vertrouwen stelt, dan is het alleen in Allah. En als je bang bent, dan is het alleen voor Allah. Alleen dan kun je rekenen op de grootste beloning van Allah, wa namelijk het paradijs. En de laatste zaak die behoort bij het geloven in Allah, wa is het geloven in zijn namen en eigenschappen. In de Koran en in de Sunnah zijn een tal van namen en eigenschappen genoemd die toegeschreven worden aan Allah, subhanahu wa ta'ala. En wat betreft namen en eigenschappen, bestaat er een stelregel bij Ahm's Sunnah wal jamaa Dat wij namelijk alle namen en eigenschappen die Allah aan zichzelf heeft toegekend, toegeschreven, dat wij die erkennen en bevestigen. Zonder natuurlijk de betekenis ervan te verdraaien. Zonder deze eigenschappen te ontkennen. Zonder een hoedanigheid daaraan te geven. En zonder gelijkenissen te trekken met de eigenschappen van de schepselen. Ik geef jullie een voorbeeld. Namelijk als we het hebben over genade. Allah subhanahu wa ta'ala leert ons dat hij in het bezit is van genade. Maar ook de mens kan genadig zijn. Ze komen weliswaar overeen qua naamgeving. Maar qua inhoud zijn ze volledig, volstrekt verschillend. Allah subhanahu wa ta'ala, zijn genade, is perfect. Is achtenswaardig, Is volmaakt, Is niet onderhevig aan tekortkoming. Terwijl de genade van een mens beperkt is. En onderhevig is aan tekortkoming. En deze zaak geldt voor alle eigenschappen. allemaal. En deze overtuiging. Is de overtuiging van onze profeet. En de overtuiging van de medgezegd. En de overtuiging van onze grote imams. Zoals de imam Malik rahmatullahi alayhi. Toen een man bij hem kwam en hij vroeg hem. En hij vroeg hem over listiwa. Oftewel het zich verheffen boven de troon. Door Allah subhanahu wa ta'ala. Toen hij daarover werd gevraagd. Wat zei imam Malik rahmatullahi alayhi. Hij zei namelijk listiwa. Als we het hebben over het woord listiwa. Want Allah subhanahu wa ta'ala. zegt in de Koran. Ar-Rahmanu ala ar al-Arshi -ar stowa. Oftewel Allah subhanahu wa ta'ala. heeft zich verheven boven zijn troon. Wij dienen dat te bevestigen. En daarom zei imam Malik listiwa. Ma is bekend. Taalkundig is... Is listiwa ma Maar als het gaat om l'keen, als je het hebt over hoe Allah, subhanahu wa ta'ala, zich heeft verheven boven zijn troon. In dit geval zeggen wij met hoe onbekend. Waarom? Want, het, want de profeet heeft ons wel verteld dat Allah zich heeft verheven boven zijn troon, maar hij heeft, zich niet, hij heeft ons niet verteld hoe, op welke wijze. Vervolgens zei hij... En het geloven daarom is verplicht, moet... En het vragen naar de hoedanigheid zoals deze man heeft gedaan... ...is een bidah, is een religieuze innovatie. Dus met andere woorden, alles bevestigen. Wat Allah aan zichzelf heeft toegekend aan namen en eigenschappen. En dan heb ik het over zaken zoals leven. Zaken zoals macht. Zaken zoals vergeving. Zaken zoals een gezicht. En ga zo maar door. Al deze zaken dien je te bevestigen. Maar zonder de betekenis daarvan te verdraaien, zonder de inhoud daarvan te ontkennen, zonder een hoedanigheid daaraan te geven, en zonder gelijkenissen te trekken tussen de eigenschappen van Allah en de eigenschappen van de schepselen. En dit is in het kort de overtuiging van ahl Sunnah wal-jama'ah wat betreft het geloven in Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa subhanahu wa ta'ala, bihamdulillah, ilayhi wa ta'ala, wa wa